Pater met het nws journaal In Den Haag demonstreert steunbetuiging aan de mensen die in de Syrische grensstad Kobani vechten tegen de Islamitische staat. Er is veel politie op de been, maar het protest verloopt rustig. De Koerden, onder wie veel vrouwen en kinderen, verzamelden zich op het Mali-veld en trokken daar vandaan door de stad. Ze hadden spandoeken bij zich, waarop onder meer stond. Stop geweld, Kobani. De stad wordt al ruim 40 dagen belegerd door IS.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 Het CDA wil dat ouderen ook na 2016 geen belasting hoeven te betalen over hun vermogen tot 27.000 euro, zei Kamerlid van Heijem in het radioprogramma Kamerbreed. In kabinetsvoorstellen staat dat het belastingvrije vermogen voor ouderen daalt tot 21.000 euro, hetzelfde bedrag als voor jonge spaarders. Het CDA vindt dat de kleine spaarder hierdoor wordt gepakt. Schatster Irene Wust heeft voor de vijfde keer goud gewonnen op de 3000 meter bij de NK afstanden. De Olympisch kampioene won vanmiddag in Heerenveen in een tijd van vier minuten, vier seconden en vijftig honderdste. Wust bleef haar ploeggenote Jurien Voorhuis anderhalve seconde voor. Het brons is voor Kalijn, achter eekte. Voor Jurien Voorhuis is het de eerste medaille ooit op een NK. Het weer nog met 22 graden in midden Limburg is vandaag de warmste novemberdag ooit in Nederland gemeten. De komende uren neemt de bewolking wat toe, waaruit ook wat lichte regen kan vallen. Morgen opnieuw zonnig, maar wel een paar graden kouder. En vanaf morgenavond wordt het wisselvallig.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 is zin in ZFN. ZFM. Met nu entertainment for you.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 Sing the Understand why we can't just hold on.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 You go. Think of you when I'm going to bed. When I wake up, think of you again.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 I'm no war, oh, no, no, no, no, we're too young to die, too young to die, so mad I keep your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 Yes, we-